Two U's. Clemens Peters met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag is alsnog met toestemming van de burgemeester gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Vrijdag werd die manifestatie nog door burgemeester Remkes verboden uit veiligheidsoverwegingen. Maar omdat er vanochtend honderden betogers naar Den Haag waren gekomen, gaf de burgemeester nu toch toestemming voor een protest tot half twee. Daarna moesten de demonstranten het Malieveld verlaten. De organisatie beloofde dat, maar nog steeds zijn er vele honderden demonstranten op het Malieveld aanwezig. De politie roept iedereen op om weg te blijven. Vijf dagen na zijn zware valpartij mag wielrenner Nicky Terpstra het ziekenhuis uit. Dinsdag kwam die hard ten val op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Hij liep daarbij een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen, een gebroken ribben, een klaplong en een kneuzing in zijn onderrug op. Zijn management laat weten dat Terpstra nu weer naar huis mag en daar verder zal werken aan zijn herstel. De Britse politie zegt dat de steekpartij in Redding een terroristische daad was. Eerst werd ervan uitgegaan dat de dader geen terroristisch motief had, maar daar komt de politie nu van terug. Gisteravond werden in een park in Redding, iets ten westen van Londen, drie mensen doodgestoken en raakten ook drie mensen zwaar gewond. Kort daarna werd een man van 25 aangehouden. De Britse media meldden eerder dat het zou gaan om een Libier, maar de politie zegt daar niets over. In Servië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuw parlement. Het zijn de eerste verkiezingen in Europa sinds de corona-uitbraak. Bij de stembureaus worden mondkapjes uitgedeeld... en stemmers kunnen er de handen ontsmetten. Toch zullen veel kiesgerechtigden, naar verwachting thuisblijven... voor een deel uit angst voor het coronavirus. Maar ook omdat een aantal oppositiepartijen de verkiezingen boycott... omdat die volgens hen niet vrij en eerlijk zijn. Volgens hen controleert de Servische president Vucic de media. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanmiddag kan er wat regen vallen. Later in de avond ook er is er ook in het oosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 26 graden. Na het weekend meer zon en vanaf dinsdag steeds warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden.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 Het is even na twee uur, Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij de Zandvoortse Radio, CfM Zandvoort. Met Zandvoort op zondag tussen twee en vijf uur. We zijn er weer, Studio Tolweg 10A. Goedemiddag, Albert Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Zo, de dus zaterdagavond uh, weer overleefd. Ja, ik wel. Jij ook? Mooi, ik ook. Ja, lekker, ja. lekker rustig, maar het was, uh, was gezellig het was, uh, in het dorp, toch? Is dat? Het was uh, druk met ja. de terrassen en zo. Uh... Ja, ja, hoewel ze wat, wat kleine terrassen waren, maar het was wel druk. Volgens mij gaan we het daar vandaag over hebben. Daar kom ik zo even weer op terug. Ja, zeker. Tussen, twee, tussen drie en vier... Special van hoe is het met de Haltestraat, dat is het motto, hè. Het okay. tweede uur. Goed, uh, luisteraars en kijkers, wat gaan we doen? Nou, uiteraard zo'n uh, uh, Zandvoorts nieuws in het kort over een tweetal platen. Ik bedoel, we we krijgen weer een, een, een, een ja, kabinet wil ik wel bijna zeggen. Maar we krijgen weer een college. Uh, en dan kunnen alle hoofd hoofdpunten, uh, hoofd. Pijndossiers die er nog liggen sinds 2018 kunnen weer opgepakt worden. En dat zijn er een paar. En dat waren er een paar, want gisteren tijdens onze programma Zandvoort op zaterdag hebben we toch een paar bij de poot gehad, toch niet? Ja, zeker wel. Dat dacht ik. <laughs> Goed. Uh, Zandvoortsnieuws in het kort, daar beginnen we zo meteen mee. En dan uh, daarna hebben we een samenvatting van het interview. wat Roy Dongen had met Erik van den Burg gistermorgen. Uh, de formateur uh, die dus uh, mede kon mededelen dat er weer een nieuw college aan zit te komen. En uh, onze, onze collega Jaap Koper heeft daar een, uh, heeft daar een samenvatting gemaakt uh, voor de, met daar de meeste hoogtepunten in verwerkt. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo, wordt het mooier. Uh, krijgen we nog regen vandaag? Je weet het niet. U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens de Volgende week? De tijdens het weerbericht. Wat zeg je? Hittegolf volgende week. Ja, we gaan uh, de goede kant op. Ik uh, okay. bedoel, uh, mij wordt het petje op uh, je truitje aan en in de schaduw. En insmeren. Goed, uh, dat is het weer bericht om half drie. En daarna da dan gaan we nog even terugkijken wat er, wat er nou allemaal geleid heeft tot, uh, tot uh, de breuk en het opstappen van de drie wethouders. Het is nogal wel een, een wat taaie kost voor de luisteraars van de radio. Daarom heb ik het ook maar in twee stukjes geknipt. Maar uh, het geeft wel even aan, want de, de informateur had, had verzocht... om een juridisch rapport op te stellen... in samenwerking met David Molenburg... over de procedure die het college gevolgd had... Uh, over de weg, de beruchte weg bij het circuit... of ze dat hadden mogen doen of niet hadden mogen doen. Dat, uh, dat een politieke rapport uh, en dat een juridische rapport is uh, verschenen... en uh, laat aan, uh, laten we zeggen, aan twijfel weinig over hoe de zaak uh, is on ontspoord, kan ik wel zeggen. Maar goed, dat is de tweede helft van het eerste uur. Uh, tweede uur, ja, de, de Halterstraat-highlights. Uh, een Twee weken geleden hadden we een drietal ondernemers uh, in de Halterstraat... want toen mochten de terrassen uit en het was uh, gezellig en iedereen uh, was gelukkig. We zijn nu twee weken verder en uh, ja, het zal niemand zijn ontgaan. Uh, Google Maps heeft een intrede gedaan in Zandvoort waardoor het barst van de blauwe strepen en de doorgestoken strepen... en de strepen met een onderbreking ertussen en de visjes... dat heeft allemaal consequenties voor de diverse ondernemers. Waar we twee weken geleden toch relatief positieve berichten kregen... ligt die zaak nu toch even iets anders. We gaan de tweede uur praten met Floor Koper van restaurant De Meerpaal. We gaan praten met Ron Brouwer van Café Laurel Hardy... En we gaan praten met Martin van Galen... Uh, iemand die uh, als ZZP'er werkzaam is in de Haltestraat bij Café 4. En we gaan eens kijken hoe ze nu tegen die uh, huidige situatie aankijken... zoals die nu is en hoe die zo heeft kunnen ontstaan. Dat wordt een interessant uurtje. Dan gaan we naar het derde uur. Dan is het gewoon tijd weer voor Pit Report om kwart over vier. Half vijf dier van de dag. Gisteren hadden we Goliath. Ja? Die zat nog in het uh, dierenhuis. Maar die is inmiddels vertrokken. Dat is heel snel die gegaan. Die heeft een baas. Het is dus heel snel gegaan. Dus we hebben deze week hebben we Beauty. Het gedicht van de dag. Ja, het is een beetje nostalgisch. Het is een beetje van hoe was het vroeger ook alweer in Zandvoort. En hoe ziet het er nou allemaal uit. Uh, het gedicht van de dag. Ons dorp. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En uh, mocht je het uh, nog niet weten, het is vandaag vaderdag. Hè? Dus uh, even een belletje of even langsgaan uh, bij vaders. Mag dat wel met de coronamaatregelen? Hmm. <tied> allemaal bij ZFM de Gouden houden en uiteraard ook de nieuwe muziek waaronder deze net van uh, Avex en Sol. Kwart over twee stand wordt een hele goede middag. dadelijk gaan we aandacht besteden aan het nieuws. Doet Albert Jan weer keurig netjes in het kort, maar eerst uh, deze klassieker. Dat het vandaag niet een uh, hele zonnige zondag is. we je toch weer vrolijk met Happy Radio en uh, deze single van Love Unlimited. En I'm so glad that I'm a woman. Ja, de ZFM-app, daar vind je de laatste nieuwtjes uh, op. Uh, omtrent Zandvoort. En jij hebt een samenvatting daarvan, uh, Albert-Jan. Klopt. Allereerst nog even voor diegenen die het uh, nog zou, niet zou weten. Zandvoort klimt uit Politiek Dal. Partijen sluiten in principe coalitieakkoord. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort staat er binnenkort niet meer alleen voor. Hij zal op korte termijn drie nieuwe wethouders naast zich krijgen. De weken van politieke crisis is er nu door vijf partijen een principe coalitieakkoord gesloten. Het gaat namelijk om de VVD, CDA, D66, P van de A en GBZ. De voormalige drie wethouders stapten op na een hevige discussie met een deel van de raad over de aanleg van een toegangsweg van de boulevard naar het circuit. Formateur Erik van den Burg voerde gesprekken met de partijen om tot een nieuw akkoord te komen. Dat is dus nu gelukt. VVD, CDA en D66... zullen de drie wethouders leveren. Of dat betekent dat Ellen Verheij... van de VVD onder meer toerisme en Formule 1... en Gert-Jan Bluis, CDA... onder meer zorg en financiën... op hun posities terugkeren... is bij het persegaan van dit bericht... nog niet bekend. Dat ja, is wel zo. Ja, nee, maar dat was toen, Ik zeg op het moment dat, maar ja. dat. Dat gaat wel gebeuren, maar je moet niet op de dingen vooruitlopen. Oké. Okay, okay. Heb je al een formeel toezegging gehad? Ja, oh. nou, ja dat, uh, in het gesprek uh, oh, okay. van, uh, van nou, gisteren was het... Uh, duidelijk. En oh. zo duidelijk ook he, met Jaap. Ja, de naam van de kandidaat wethouder voor D66 is nog niet bekend. De vacature staat wel inmiddels op de website van D66. Het principeakkoord wordt nog, nu nog in detail uitgewerkt. En de verwachting is dat eind volgende week de handtekeningen zullen kunnen worden gezet. Door een versoepeling van de coronamaatregelen mogen vanaf 1 juni jongstleden de horecaondernemers hun deuren weer openen. Weliswaar onder strikte voorwaarden. Ook de terrassen mogen weer open met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Dit brengt op sommige locaties in Zandvoort flinke uitdagingen met zich mee. Vooral in de Halterstraat is hierover maar een beperkte ruimte beschikbaar. Om toch de nodige ruimte te kunnen creëren... heeft de gemeente samen met de ondernemers ervoor gekozen... de Halterstraat bij wijze van proef af te sluiten voor verkeer. Daarover in de tweede uur meer. Gelukkig. In de nacht van de afgelopen woensdag op donderdag... heeft de politie een 33-jarige man uit Beverwijk aangehouden... in een woning aan de Haltestraat. De man wordt verdacht van een zware mishandeling. Omdat de verdachte mogelijk in het bezit van een vuurwapen was... kwam een speciaal arrestatieteam ter plaatse om de woning in te vallen. De Haltestraat werd vanwege de arrestatie enige tijd afgesloten. Het vuurwapen is niet aangetroffen. En tot slot, goed nieuws, Zandvoort heeft zijn blokker terug... Gistermorgen, klokslag 9 uur, werd de winkel in de Haltestraat op vrolijke wijze geopend. Het blokkerpersoneel sprong een gat in de lucht bij de, bij de met oranje ballonnen versierde ingang. De eerste klanten stonden, buiten, stonden al buiten voor de negenen in de rij om de nieuwe blokken te gaan proeven. En de eerste koopjes te gaan scoren. De eerste reacties waren allemaal positief. Blij dat hij terug is. In ieder geval wij zijn ook blij dat hij terug is. Zeker dus, en de mooie SRV-wagen nog gisteren dat op was gisteren, het Badruisplein. Ja, klopt, ja. Ik weet niet of hij er nou nog staat. maar. Gisteren... Nee, ik heb, uh, ben er even langs gereden. Hij is uh, weg inmiddels. Ah, Oké, okay. dat was een leuke, leuke, leuke actie om iedereen uh, te laten weten... dat de blokker weer terug is in Zandvoort. Zo is het. Dankjewel, Albert-Jan. Nieuws na te lezen, ook op de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. Zandvoort. Like precious. Four door luxury sedan, moving around these blocks like Tetris. Had the 750, couple LS's, another hundred grand, couple of finesses. Never broke a sweat, no stresses. Never left a voicemail, cause the bitch got the message. That's a big body. No. She racked it in, yeah. made it happen, trick bought her everything the whole needed. She seen the blade and had to bleed. Please believe it, she know what's happening, rapping and maxin', making it happen. Just left the bay, now we out of Seattle. If she bad enough, I might give it some action. I'm tempted, I missed the game. What's up with baby? From around the way, she was a goer. Put a nigga in the bed, she can't correct, I ain't even have to hear, I'm posted. Waiting on the car, a rack lease, we ain't taking nothing small, I'm over. Me and Big Body, Shows up baby, let me show you how I'm rocking, with that. Like? that's a Big Body. I worked it, put the chicken in a the pot, then I jerked it. Made a way with the shit, then I surfed it. I pulled up on these bitches like I'm damn near perfect. Daddy's home now, put your phone down. Yeah, we married to the payment, but fly like a drone now. Moving around with some jazzy ass bitches, doing numbers, getting mail like stocks, and I'm alone now. Yeah. Deze single van Anthony Danza, die draaiden wij gisteren ook bij Standfoort op zaterdag. En ook toen vertelde ik erbij. Het gevoel krijg ik nou weer dat ik echt weer terug ben in piratenland in de jaren 80, begin jaren 90. Met onder meer Counterpoint High Freak FM in Amsterdam, Albert-Jan. <laughs> dat is een hele tijd geleden. Dat is echt een hele tijd geleden. Nou, speciaal even voor Jaap Koper. Goed, ja, inderdaad. Nou, nu we het toch over Jaap Koper hebben. Uh, Jaap Koper heeft uh, uh, het interview wat uh, Erik van der Burg had... Uh, gisteren met Roy Dongen in Goedemorgen Zandvoort... heeft hij, heeft hij weten samen te voegen uh, met alle highlights... van uh, hoe het er nu voor staat met uh, de komst van een nieuwe coalitie... en weer een volledig operationeel college. Uh, Jaap Koper heeft het, uh, de hoogtepunten samengevat uh, in het, met het gesprek met Erik van der Burg. Afgelopen vrijdagavond is er een nieuw principeakkoord bereikt over de vorming van de nieuwe coalitie in Zandvoort. Voor voormorteur Erik van den Burg zit een groot deel van het werk erop. Uh, de onderhandelaars hebben een uh, onderhandelingsresultaat bereikt. Nou, dat betekent dat we het nu gaan uh, mooi maken. Oftewel de tekst moet even goed worden nagekeken. Uh, het moet allemaal even goed op papier komen uh, te staan. Uh, um...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 ...volledig bestuur kan, kan zitten. De formateur laat ook iets los over wie de wethouders worden in het nieuwe college. Van uh, twee van de drie wethouders is dat bekend, want de wethouders van uh, het CDA en de VVD, die uh, blijven. Dus daarin zitten twee uh, bekende gezichten. Deze 60 zal nu een procedure starten, dat hebben zij landelijk zo geregeld... ...dat als er ergens een wethouder niet komt, dat ze daar een formele sollicitatieprocedure voor starten... Die wordt nu opgestart, dus de naam van de D60-wethouder, dat zal nog een... Uh...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 En dat was hem, de samenvatting van het uh, interview van uh, gisteren... bij de collega's van uh, GMZ. Met dank aan Jaap Koper voor uh, de compilatie van uh, dit geheel. Zo dadelijk het uh, ZFN weerbericht. Voor de komende dagen gaan we daadwerkelijk die hitgolf krijgen. Nou, Albert-Jan weet het en gaat het zo meteen vertellen. Maar eerst gaan we terug in de tijd met deze van Propaganda. juist in de samenvatting van het interview van gisteren met de formateur Erik van den Burg. Er is witte rook in Zaltvoorts. En uh, twee wethouders zijn inmiddels bekend. En wie zou wethouder nummer 3 worden van D66? Nou, je kan uh, solliciteren op uh, de website van uh, D66. Misschien een leuk baantje voor je, Abidjan? Nou, ik, ja, ik sta er absoluut niet negatief tegen. Nee, oké. Okay, nou, we noteren hem. Albert-Jan, de wethouder gaat nu uh, zich bijschouwen met, met het weerbericht. Vandaag begon vaderdag met zonneschijn. Er is ook sluierbewolking aanwezig en geleidelijk neemt de bewolking toe. Vanmiddag is de bewolking dik genoeg voor een beetje regen of een enkele bui. De kans daarop is het grootst in de tweede helft van de middag. ...en het eerste deel van de avond, globaal tussen 4 en 7 uur. De temperatuur stijgt naar 21 graden en er waait een matige en aan vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond is het bewolkt met eerst nog kans op een bui. Geleidelijk wordt het droog en breekt de zon nog even door... ...en de temperatuur daalt uh, vannacht naar een graad of 14. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog. Er waait een matige westenwind en het wordt opnieuw 21 graden. En dinsdag wordt het nog warmer met een zomerse 25 graden op de thermometerbuis. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Let op de zonkracht, want die is met een UV-index van 8 erg hoog. De rest van de week verloopt zeer warm met maxima tot 29 graden. Op uitgebreide schaal tropische temperaturen van 30 graden en meer... worden in onze regio niet verwacht... maar in een beschutte achtertuin wordt het wel 30 plus gemeten... Het weerbeeld uh, laat veel zon zien, maar er is ook sluierbewolking zichtbaar en het blijft droog. En tot slot in het uh, komende weekend uh, gaan de temperaturen waarschijnlijk weer omlaag en tegelijkertijd neemt ook de kans op een regen of onweersbui toe. Al dus Rico Schreuder. En dat is nou het mooie van Nederland: je krijgt van alles wat, hè? Een ja. beetje zon en weer een beetje regen en zo. Nou, het weer is na te lezen op uh, www.ricoweer.nl of wwwmeteo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 ze lachten er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen: dat is toch altijd tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt.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 Dat is toch uit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Even verarmen moed. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Get you in your eyes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 Weer, hoor. Twee grote hits hier uh, bij ZBM. Als eerste bloem en even aan mijn moeder vragen. Gevolgd door In Your Eyes, de single van uh, The Weekend, samen met Dojo Cat. Het is uh, bijna kwart voor drie. Ja, er is de afgelopen week in de politiek wel het een en ander gebeurd. We hebben nu gehoord uh, inderdaad van Erik van den Burg dat er witte rook is voor een nieuw college. Maar hoe is dat eigenlijk uh, zo ontstaan dat we op zoek moesten naar een nieuw college? Dat is een goede intro, Rob. Dat heb je goed gezegd. Want uh, ja, het is een beetje droge kost, luisteraars en kijkers. Maar we willen het u echt niet onthouden hoe dat het inderdaad zover heeft moeten komen. De Zandvoortse Gemeenteraad heeft met het aannemen van een amendement van PVV, D66 en Oudere Partij Zandvoort. over de extra toegangsweg naar circuit Zandvoort niet juist gehandeld. Dat blijkt uit een onderzoek van het advocatenkantoor Pot en Jonker... in opdracht van burgemeester David Molenburg en formateur Erik van den Burg... had namelijk om zo'n juridisch rapport gevraagd. Uit het rapport blijkt dat het college bevoegd was... om de omgevingsvergunning die nodig was voor de nieuwe toegangsweg te verlenen. Er staat onder andere... de raadsbesluiten over het krediet van de toegangsweg... kennen geen beperkingen ter zake van het gebruik van de toegangsweg... Het, is al, het, het al dan niet beschikbaar stellen van, zijn, van het krediet... is voorts geen toetsingskader voor het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning. Het rapport wijst er wel op dat formeel beschouwd... een college terug kan komen op een eerder genomen besluit... en dus ook op een eerder verleende omgevingsvergunning. De kans is volgens de, advo voor, volgens de juristen evenwel groot... Dat de aanvrager en of de vergunninghouder, in dit geval het circuitpark Zandvoort, zich tegen zo'n nieuw besluit verzet, en dat een rechter deze wijziging als onrechtmatig beoordeelt, omdat er geen goede juridische redenen lijken te zijn om de omgevingsvergunning alsnog of deels in te trekken. Al met al. Uh, uh, zegt het rapport... de gemeenteraad was volgens de rapportage... niet bevoegd te beslissen op de aanvraag... voor de omgevingsbegunning. De bevoegdheid heeft alleen het college. En dan even de algemene uh, som... Of de Raad vanwege het mogelijk gebruik van de toegangsweg... terugkomt op zijn kredietbeslissing van 26 maart 2019... is volledig aan de Raad. Gelet op de beschikbare feiten, de gewerkte verwachtingen... en de daarmee samenhangende juridische en financiële consequenties... van de intrekking van het budget... zal een nieuw besluit moeten worden geformuleerd... en zal een nieuw, daarop toegesneden beraadsverslag nodig zijn... Dat is de conclusie van Pot en Jonker Advocaten. Wilt u nou het hele verhaal lezen... dan verwijs ik u even naar uh, pagina 7 van de Zandvoortse krant van deze week. Want die gaat daar nog veel verder in. Maar als ik het nou gewoon als inwoner van Zandvoort lees... zijn we gewoon weer terug bij het begin. Klopt. Ja, je kan weer zeggen, wordt vervolgd. Ja, want het gaat namelijk nou, wellicht weer in, in, in de raad komen... Alleen dan ligt daar nu dat juridische rapport uit ten grondslag... Dat, dat, dat, dat daaruit blijkt dat, dus dat het college juist gehandeld heeft. Want als de gemeenteraad niet juist heeft gehandeld... heeft het college juist gehandeld. Ik laat de conclusie graag aan de luisteraars en de kijkers over. En inderdaad, wordt vervolgd. Precies, we zeiden het gisteren ook. Ik <lacht> hey, ken je die single nog van uh, Marco Borsato. Een hele grote hit geweest. De meeste dromen zijn bedrog. Ja. Ja, hè? Nou, die, is, uh, die heeft hij gejat van deze plaats. Die we nou gaan draaien. Het origineel daarvan, Franstalige muziek op de zondagmiddag. Goedemiddag. Tiens, quel beau matin, on dirait bien que le beau temps revient. Tiens, un magicien qui me revient de loin. Elle, elle n'a pas sappareil, elle me donne des ailes, des heures à respirer, c'est un cadeau du ciel. is plaat te luisteren op de Salfordse Radio. En dan heb je de hele tijd Marco Abbasato... met de meeste dromen zijn bedrogen in je hoofd. Ja, dat krijg je er nou van, hè? Gewoon Hefé Filaar was dat het uh, origineel... met een hele mooie Franse titel, Albert Jan. Klopt. Ja, nou, ja. het is een verhaal, zeg. Die toegangsweg. Ja, maar hoe zie je dat nou... Door uh, uh, bedoel, Elle Verheij komt terug. Dat is... Uh, de, de, waarschijnlijk krijgen ze dezelfde portefeuille... maar dat is even koffiedik kijken. Hmm. Kijk, Jan Bluis komt terug. Nou, en uh, wie, is, wie mis ik dan nog? Die komt niet terug. Nee, Joop Berendsen. Joop Berendsen van de oude partij Zandvoort. Die komt niet terug. Nee. Dus wat, wat gaat die doen? Terug, terug, naar de, terug naar de oppositie. Zullen we hem even gaan bellen? <laughs> nee, hoor. Nee, nee, nee hoor, Joop. Maar, nee, maar die, gaat dan, die gaat dan dus weer in de oppositie zitten. Ja, klopt. Samen met de PVV, de oude partij Zandvoort. Want de oude partij Zandvoort was toch wel een van de grootste partijen bij de verkiezingen. De gegaan. grootste. De grootste zelfs. En nu zitten ze in de oppositie. Ja, maar dat ga je ook landelijk krijgen natuurlijk. hè? Met, uh... ja. Met ja, dat de partijen. De grootste partij wordt er vaak buiten gesloten op een gegeven moment. Ja, het is een landelijke trend. Wat ja, je ja, zoiets. <laughs> ja, ja, zoiets. Maar goed, het is in ieder geval... Uh, uh, ja, uit dat uit juridische rapport is gebleken... Uh, dat uh, de, de college goed zat. Als ik het goed heb. Heel goed. Nou, ja. en, en dat de gemeenteraad verkeerd zat. Meer ga ik er niet over zeggen. Vind je het goed? Oké. Okay. Okay. Dan maar een plaatje. Even omhoog hè? met uh, deze lekkere gouden van de swing in blue jeans. En you're no good. Alweer het einde van uh, uur 1 van Zandvoort op zondag. Maar niet getreurd, want uh, we zijn dus er dadelijk nog uh, twee uur. Tussen drie en vijf. Nogmaals een hele middag en hou de radio lekker aan. Het geluid van Zandvoort uh, is 24 uur per dag bij je. En ook te beluisteren via de ZFM app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes... En je hoort het geluid van Zandvoort. Ik zeg zo meteen, en Alison Moyer is de laatste voor drieën.